Waarom de bewoners Noorder uitscholden en belaagden is niet bekend. De politie sluit meer arrestaties niet uit. In Peking is er verkeerschaos ontstaan door de eerste sneeuw van dit seizoen. Het was de bedoeling om het kunstmatig te laten regenen vanwege de droogte, maar door de onverwachte kou werd het sneeuw. Auto's kwamen vast te zitten, vliegtuigen konden niet vertrekken en ook de scheepvaart werd gehinderd. In China worden wel vaker chemicaliën boven wolken uitgestrooid om het te laten regenen. Voor die drastische maatregel is gekozen omdat het in sommige delen van China al tien jaar te droog is. In Italië zijn een dag na de arrestatie van een van de meest gezochte maffiabazen ook twee van zijn broers aangehouden. De arrestatie van Salvatore, Pasquale en Carmine Rosso is een zware slag voor de Russo-clan. Een belangrijke tak van de Camorra, de maffia in en rond Napels. De broers waren al zo'n vijftien jaar voor het vluchtig... Salvatore Russo werd gisteren op een kippenboerderij bij Napels opgepakt. Zijn broer Pasquale hield zich ook schuil op het platteland. Het is niet duidelijk waar de derde broer is opgepakt. Het weer. Vanuit het westen wordt het droog. Morgen enkele regen- en onweersbuien, maar ook geregeld zon. Het wordt een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. In Circus Zandvoort ben jij de artiest.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM Met nu. Bijzonder Zandvoort. Mijn naam is Siovanna Roosendaal van Radio ZFM Zandvoort. En ik ben onderweg voor het programma Bijzonder Zandvoort naar het Kostverloren Park. En daar ontmoet ik de familie Cole. Zandvoort. Slip away, slip away, never let a slip away. I talk to my baby on the telephone long distance. Slip away, slip away. I I never would have guessed I would miss someone so bad. Slip away, yeah. never let a slip away. I really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 I'll muster the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 Uh, er is een hele grote meneesje, daar staan we nu in. Uh, er is ook een, een, een officier's uh, onderkomen, en die is, uh, is zeg maar vier keer groter dan een standaard bunker. En voor de rest weet ik niet precies, ja, er is nog een keuken, die ook als, als, als bunker wordt gebruikt omdat hij net zo groot is, alleen daar zaten wat andere ramen of geen ramen in. misschien bunkers? De, de Toebroeks heet dat zo? Ja, zoiets?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 Annemiek, waar kom je zelf vandaan dan? Wij, mijn ouders woonden in Haarlem. Dat waren uh, uitzonderingen. Maar uh, gelukkig, tussen aanhalen en steekens, mankeerde mijn broer ook wat. Waardoor wij uh, toch een uh, bunker konden krijgen.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 Continu, Geen maanden. Als het slecht weer is. Dan zeggen de mensen. Nou aju. Ik ga weer uh, naar mijn andere huis. Dus zo s'avonds heb je eigenlijk aan een, aan een paar uh, houtblokken. Heb je, heb je dan genoeg om even de, even de kou eruit, of, de kou eruit uit te stoken. Dus, en de zon. Dat, uh, de, zon oh, de deur open en de zon erin. Dat is, Hoe haal je je elektra? Waar, waar komt dat vandaan? Hoe werkt dat hier?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 Bedankt. We hebben veel plezier gedaan. Ja, jij ook bedankt. Graag gedaan. Oh, baby.